11 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Burgemeester van Aartsen van Den Haag wil dat er de volgende jaarwisseling een grote vuurwerkshow komt bij de Hofvijver. Het afsteken van vuurwerk door particulieren wil hij aan banden leggen. Daarnaast wil de burgemeester af van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, die is omstreden vanwege de hoge kosten. Het pensioenfonds ABP hoeft dit jaar waarschijnlijk niet te korten op de pensioenen. Dat zegt een onderzoeksbureau dat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen bijhoudt. Ruim 30 andere pensioenfondsen dreigen wel kortingen te moeten doorvoeren per 1 april. Als een pensioenfonds op 31 december een dekkingsgraad had van minder dan 104,3... dan moeten maatregelen worden genomen. In het westen van Libië zijn de lichamen gevonden van een Britse man en een Nieuw-Zeelandse vrouw. Ze hadden schotwonden. De lichamen lagen bij een olie- en gascomplex. Het Libische leger heeft twee Amerikanen vastgezet in het hoofdkwartier van het leger in Benghazi. De identiteit van de Amerikanen en de reden waarom ze vastzitten is nog onbekend. De AEX-index is er op de eerste handelsdag van het jaar niet in geslaagd de stijgende trend voor te zetten. De belangrijkste graadmeter van de Amsterdamse aandelenbeurs daalde met een half procent tot iets onder de 400 punten. Op Oudjaarsdag sloot de AEX juist net iets boven de 400 punten grens. En ook de Amerikaanse beurzen zijn iets lager geëindigd dan waar ze 2013 mee afsloten. In Den Haag is het eerste kentekenbewijs op pasjesformaat uitgereikt. Sinds gisteren wordt bij de verkoop van een auto een kentekenkaart gegeven... in plaats van het oude papieren kentekenbewijs. Bestaande voertuigen krijgen een kaart als ze van eigenaar veranderen. Baggerbedrijf Boscalis is begonnen met het wegpompen van 5000 ton olie uit een olietanker voor de Marokkaanse kust. Het schip liep vorige week vast en kapzeiste. Als de tanker breekt dreigt een milieuramp voor de stranden van Marokko en de Canarische eilanden. Internetwinkel ECI zit in grote financiële problemen. De voormalige boekenclub heeft uitstel van betaling gekregen. ECI werd in de jaren zestig opgericht en in 2010 maakte het bedrijf een doorstart nadat het bijna ten onder was gegaan. Vanaf toen werd ECI een webwinkel en leverde niet meer uitsluitend aan leden. Voor het eerst gaat een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken naar Cuba. Minister Timmermans is van zondag tot dinsdag in het communistische land. Volgens hem verdienen de hervormingen in Cuba de aandacht... en hij denkt dat Nederland daar een positieve rol in kan spelen. Het weer, het is vrijwel overal droog. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of vijf. Morgenochtend trekt een gebied met regen over het land. Vervolgens breekt even de zon door, maar daarna volgen buien... soms met onweer en zware windstoten. Het wordt 9 tot 11 graden.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 al besloten welk boek je wilt kopen met je boekenbon? Tip: Koop Feest van het Begin van Joke van Leeuwen. Je boekenbon is ook in te leveren bij Bol.com. Goedenacht, vrienden, het wordt tijd voor mij zu gehen.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 Het eigen woningforfait gaat omhoog, zo werd deze week duidelijk. dat hangt onder meer samen met de huurstijging. Een geniepige streek, oneerlijk, zomaar even in het staatsblad gezet. Kamer niet goed ingelicht, zo klonken de verwijten in de Tweede Kamer. En toen zei VVD-kamerlid Nep Peres vanavond opeens dit. De Kamer had wel meer alert kunnen zijn. Want zoals die verandering is, dat zit al jaren gewoon in de wet. Dit is dan ja, wel een gevolg en daarvan schrik ik. Deur wel van ruim 300 miljoen euro. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Dat vanavond voor een groot deel in het teken van de Eerste Wereldoorlog staat. Die begon 100 jaar geleden en dat wordt komend jaar groots herdacht. Faisa Oelase en Mannes Ubbels zijn ook te gast. Een kleine week geleden landen zij op Schiphol... na hun actie voor Greenpeace in Rusland. Ze komen hier praten of hun actie succesvol te noemen is of niet. En Rikki Kolen komt live optreden. Volgende week start haar derde theaterprogramma met haar man Leo Blokhuis. Dat op de dag dat het volgende in het nieuws was. Donderdag 2 januari. De meeste Veense jongeren die tijdens de jaarwisseling werden opgepakt zijn weer thuis. Negen verdachten zitten nog vast. Volgens het Openbaar Ministerie was het geweld tegen de hulpdiensten tijdens de jaarwisseling goed voorbereid. We hebben later ook bivakmutsen aangetroffen en zeer zwaar vuurwerk. Dus wij vermoeden dat dit een, een vooropgezet plan was om uh, een, een, kennelijk een soort veldslag met de politie te beginnen. En al dat geweld trok zijn sporen bij politie en brandweer. De impact op de politiemensen is uh, ongelooflijk uh, heftig geweest. Die zijn heel en heel bang geweest. Daarom vinden het OM, de burgemeester en ook sommige inwoners van Veen... dat het terecht is dat er zo massaal jongeren zijn opgepakt. Ook als dat betekent dat er enkele onschuldigen tussen zaten. Dat vind ik terecht. Ja, van hulpverlening moet je afblijven. Als ze inderdaad gesommeerd zijn om weg te gaan en dat niet gedaan hebben... dan neem je toch een risico dat je dus opgepakt wordt. En al dat geweld komt in een tijd dat de brandweer het toch al moeilijk heeft, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De reorganisatie, maar vooral de bezuinigingen zorgen voor gevaarlijke situaties. En ik ben wel eens met, uh, met vier man naar een brand gestuurd en toen bleek er uiteindelijk dat we daar zeker zes man voor nodig hadden. Vakbond FNV spreekt zelfs van onaanvaardbare risico's voor brandweer en burger. 12 december is er nog een jongen gered die boven een brand bevond in een woonhuis. Of je met vier man op een wagen zit of zes man... kan betekenen dat je net niet voldoende mensen hebt... om die ladder naar boven te brengen om zo'n jongen te redden. Alleen de top van de brandweer trekt een heel andere conclusie. Ik ben op veel posten geweest waar ze daarmee werken. In het midden van het land, ik ben in het zuiden van het land geweest... ik ben in het noorden van Nederland geweest op posten... waar ze werken met variabele voertuigbezetting. En die mensen zijn er ontzettend tevreden over. Bij een aanslag op een discotheek in een Keniaans toeristenoord zijn tien mensen gewond geraakt. Een onbekende gooide een granaat op de nachtclub. Uh, it's one of the uh, places where tourists come out in the evening uh, and enjoy themselves. So the impact is going to be felt. De lokale bevolking is in rouw. We have very bad feelings because that is one of my bars I often spend some drinks in. And we are really sorry that that happened. En dan, de toeristen en wetenschappers die sinds kerstavond vast zaten op een schip bij Antarctica, zijn bevrijd. Met een helikopter werden ze opgepikt. The first of the helicopters to take us home! Backs everyone. En je zou denken dat ze beroerde feestdagen achter de rug hebben. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, daar wilden we nog even iets van horen, kan het nog? Nee, helaas. Dat blijft even een raadsel. Goed, dan gaan we naar de krant van morgen. Martijn Nijhuis heeft die alvast gelezen. Ja, eh, daar blijkt onder andere dat de meeste kunstinstellingen... toch het hoofd boven water houden. Ook al krijgen ze tonnen minder subsidie. Blijkt uit een inventarisatie van minister Bussemakers staat morgen in trouw. De meeste organisaties zijn er nog doordat ze andere subsidiepotjes vonden. Het lijkt wel goed nieuws, schrijft Trouw, maar het zegt eigenlijk weinig. Er zijn bijvoorbeeld theatergroepen die nog maar een paar keer optreden met een reprise van een eerder succes. In de Telegraaf staat een waarschuwing voor wie gaat verhuizen. Geef uw adreswijziging onmiddellijk door aan de gemeente, want er is een nieuwe wet van kracht die adresfraude moet tegengaan... En daardoor kunt u honderden euro's boete krijgen. De kans bestaat trouwens dat de gemeenteambtenaar geen boete oplegt... als u vergeet die adreswijziging door te geven. Want elke gemeente mag zelf bepalen of ze uiteindelijk wel of niet een boete opleggen. Door betere isolatie zitten er tegenwoordige warmpjes bij. Maar soms wordt het te warm, schrijft Spits. Mede door het isolatiemateriaal is het aantal doden in gebouwen vorig jaar gestegen. Het waren er ruim 50 en dat is tien meer dan een jaar eerder. Een deskundige zegt dat huizen en andere gebouwen wel veiliger worden... door bijvoorbeeld rookmelders. Maar door het goede isoleren blijft de brand wel weer langer in de ruimte hangen... en wordt het veel heter. Bovendien kan de koolmonoxide niet weg. piep straatrovers slaan steeds vaker toe voor de kik. Ze willen zich bewijzen en de buit is maar bijzaak. Dat zegt de Haagse politie in het AD... Van de ruim 100 verdachten die een speciaal team van de Haagse politie het afgelopen jaar wist op te sporen, was een derde jonger dan 16. In het Nederlandse dagblad gaat het over een man die tot een paar dagen geleden voorganger was van de zevende dagsadventisten in Los Angeles. Hij probeert dit hele jaar te leven als atheïst. Niet geheel vrijwillig trouwens, want de kerk wilde sowieso dat hij met zijn werk stopte. Onder meer omdat de voorganger vond dat vrouwen geen leiding mogen geven in de kerk. Nu doet hij dus de komende twaalf maanden of er geen God is. Hij gaat niet bidden en ook de Bijbel niet lezen. En veel oud-collega's vrezen nu voor zijn eeuwige zekerheid. Want ja, wat nou als die man precies in dit jaar overlijdt? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En ik vertelde net al, Ricky Kolen is hier vanavond te gast. En niet alleen, Ricky, welkom. Dankjewel. Je hebt uh, twee voor mij in ieder geval bekende gezichten meegenomen. Ja. Holland Sport, Daar denk ik aan. Ja, precies. Het zijn twee mannen van Okobar. Kok van Vuren en Bart Weidman. En jullie treden samen op. Uh, wat is jullie eerste nummer? Ons eerste nummer is Falling. I got the feeling I'm a falling Like a star in the blue Like I was falling off Niagara In a paddle boat canoe I got a feeling I'm falling And it's all because of you Like I was walking on a tightrope Swinging in the breeze And though I try to keep my balance Just weakening the knees I got a feeling I'm a falling Lover, help me please Like a leaf falls from a branch Like a rock slide avalanche Like the rain on a stormy day I never thought I'd fall this way I thought that love could never touch me Yeah, I was riding high, and then my ivory tower toppled, and I tumbled from the sky. could never touch me yeah I was riding high and then my average tower toppled Rikki Kolen, dank Volling. We praten straks over de nieuwe Ja, Een kleine week zijn ze terug in Nederland... na een paar maanden cel in Rusland. De Greenpeace-activisten Faisa Oulazen en Mannes Ubbos. Welkom, beide. Dank. Goedenavond. Ja, goedenavond, Mannes vanuit, uh, vanuit Groningen. Uh, correct. Ja. Uh, Faisa, jij bent hier. Uh, een kleine week terug. Ja, Daar zit je dan opeens weer in een radiostudio. Optredens, hoe... Hoe is dat, zo weer na zo'n ervaring in Rusland? Um, het voelt goed om weer terug te zijn. Het is heel fijn om weer over te kunnen lopen en in mijn eigen bed te kunnen slapen. Tegelijkertijd moet ik eerlijk toegeven dat het ook onwennig is. Um, vier maanden van huis, zijn, van huis zijn is één ding. Maar wat wij in de afgelopen drie maanden hebben meegemaakt is vrij heftig. Um, dus het is nog wennen. En hoe, en hoe heb je oud en nieuw bijvoorbeeld doorgebracht? Nou, ik ben wat, uh, met een aantal vriendinnen naar de Nieuwmarkt gegaan in Amsterdam... voor het vuurwerk. En uh, vervolgens werd ik meegestuurd naar een huisfeestje... waar ik een uh, aantal uur heb gedanst. Maar ik moet zeggen dat ik dat anders heb ervaard dan voorgaande jaren. Ja, wat, wat was het verschil? Um, ik kan ontzettend genieten van vuurwerk, van het schouwspel... maar om een, een of andere reden vond ik het dit keer niet zo interessant... En Mannes, hoe, uh, hoe, hoe is dat voor jou geweest, die oud en nieuw? Heel rustig. Echt. Uh, ja, ik heb uh, lekker thuis gezeten in mijn eentje. En uh, tien over twaalf lag ik op bed. Mm. En dat was ook precies wat ik, uh, wat ik behoefte aan had: gewoon even, even rust. Ja, want, want uh, je had in Rusland ook zin gekregen in wat klusjes doen thuis. Is dat er van gekomen afgelopen week? Nou, uh, ja, maar dat is uh, voornamelijk uh, post geweest. Want er ligt uh, sowieso altijd veel post als ik drie, vier maanden weg ben. En nou lag er natuurlijk heel veel uh, ja, supportbrief bij, kerstkaartjes. Dus nou ja, je leest alles toch even, even rustig door. Maar uh, daar ben ik nog niet doorheen. Ja, en, en heb je ook de artikelen gelezen over, over jullie actie, toevallig? Nou, daar heb ik wel wat tijd voor gehad in uh, Sint-Petersburg. Maar uh, ik heb veel nog niet gelezen. En Fiza, want ik zeg ook Fiza, het is net alsof we jou al heel lang kennen. Hè? Jij was echt het gezicht, iedereen had het over Fiza. Hoe is dat voor jou, wat je allemaal over jezelf terug hebt gelezen? Ik weet nog in de, in de eerste paar dagen dat we waren vrijgelaten. Toen kreeg ik van een collega een enorme stapel papier. En dat was nog maar een deel van de publicaties in de Nederlandse kranten. Um, toen heb ik een, ben ik een aantal artikelen gaan teruglezen. Maar na een paar artikelen ben ik ermee gestopt. Want? Omdat het heel raar is om uh, dingen over jezelf terug... te Er is heel veel over ons geschreven, gesproken. En, uh, maar ik heb ook heel veel rare dingen over mezelf. Gewoon flauwekul. Ik wil blijkbaar minister-president worden. Dat ja. heb ik gelezen in de krant. Dat was voor niet mij waar. ook nieuw. Okay. Je <laughs> zit wel bij GroenLinks actief. Dat klopt ja, wel. Ja, inderdaad. En er zijn kranten willen dan heel graag een bepaald profiel van je neerzetten. Um, waardoor er ook dingen zijn verzonnen of vergroot. Of het, en wat stond er ik, nog meer in wat jij je ja, van ik, jezelf niet wist? Ik spreek vloeiend Arabisch. Dat wist ik ook niet. Um, ik ben een half vegetariër. Dat kan voor mij ook uit de lucht vallen. <laughs> en meer van dat soort dingen. En toen dacht ik, oké, okay, ik leg dit gewoon weg. Ik ben nu vrij. Uh, media kan mij nu uh, zelf benaderen. En uh, ik kan nu namens mezelf spreken. En daarom kies ik er ook voor om uh, af en toe een interview te doen. Ja, Mannes, kwam jij ook rare dingen over jezelf tegen? Nee, niet, niet zozeer wel, uh, uh, wel over het dorp. Uh, waar je vandaan komt? Ja, waar ik, waar ik vandaan kom, dat stond niet zo, uh, zo best, uh, best beschreven. Wat, wat stond daarover dan? Nou, dat het toch uh, voornamelijk het, uh, het uitschot was, wat, uh, wat hier wonen. En het is wel zo dat uh, uh, ja, mensen hier uh, misschien wat minder uh, materialistisch zijn, maar die zitten hier voornamelijk uh, voor hun rust en, uh, en voor en, de ruimte. Want wat is bij Groningen? Is het ten oosten van Groningen of welk dorp nee, is het? Nee, het is, uh, het is het noordelijkste dorpje van uh, Nederland op het uh, vasteland. Dus wij zitten drie kilometer zuid van, uh, van de Eemshaven. En dat is, hoe heet dat? Uh, oude schip. Oh, oude schip. Okay. Oude, oude schip. Ja. Ja. Bekend van het ja. uitschot, maar niet heus. <laughs> nee, nee En ik heb verder heb ik heel weinig over mezelf uh, gelezen. En ik, uh, ik ben echt blij dat uh, uh, Pfizer erbij was, uh, dat hij is op deze reis. Want uh, nou, ik denk dat hij toch uh, het meeste voor een kiezen gekregen heeft. En daar ben jij blij om, in ieder geval <laughs> nou, jou niet Nee, niet, niet, natuurlijk niet voor Pfizer. Uh, maar goed, uh, uh, Pfizer is, is natuurlijk ook wat, uh, nou ja, wat spraakzamer. En, en die is ook wat meer bekend met het campagnewerk. En uh, ja, dan uh, krijg je automatisch dat je wat meer in het nieuws bent... en dat ik wat meer buitenschot blijf. Het, het zegt natuurlijk wel iets over die actie. Hè? Want als we even terugkijken naar die actie. Um, Faisa, zijn er tegenwoordig vaste criteria bij Greenpeace... wanneer een actie wel of niet geslaagd is? Um, ja, maar aangezien acties heel verschillend kunnen zijn... heel divers, is er geen kant een klaar lijstje van waarbij je afvinkt, is het geslaagd? Kijk, het doel is, kom je dichter bij het stukje natuur... wat jij wil behouden. Um, of het gaat om klimaatverandering, of uh, het tegengaan ontbossing... of in ons geval het stoppen van riskante boringen in het Noordpoolgebied. En als je daaraan bijdraagt... en de campagnes die wij doen, is altijd werk van de lange adem. En um, daarbij zijn acties... Um, dat is een, een tactiek... Um, een van de vele tactieken die wij aanwenden om verder te komen. Ja, want ik, ik vraag het ook omdat, hè, dat heeft in de Groene Amsterdammer gestaan... in 2005 was bij de spaarlampencampagne, uh, die was geslaagd... indien minimaal twee landelijke tv, drie landelijke radio... minimaal twee keer in landelijke krant met foto... minimaal twee regionale radio, één regionale televisie... <lacht> minimaal zes regionale en lokale kranten met foto... en minimaal vijf tijdschriften... Uh, toen dacht ik: oké, okay, dat was toen geslaagd. Nou, dat hebben jullie in ieder geval ruimschoots gehaald, mocht dat hier een doelstelling zijn. Okay. Speelt dat nog steeds bij Greenpeace? Nou, voor mij was de doelstelling, en overigens ook voor de 29 anderen die op het schip gingen, en daarmee dus ook voor de organisatie, toen wij naar dat platform van Gazprom zijn gegaan in de Pechora Zee. Dat is het eerste platform wat in de Arctische Oceaan, in het Noordpoolgebied, daadwerkelijk olie. Um, gaat produceren, uh, was om het platform voor bepaalde tijd stil te leggen. Voor een aantal weken. Um, dat is alleen niet gelopen zoals wij dat wouden. Wij zijn daar namelijk binnen anderhalve dag weggehaald. Um, de term succes, wat je ook aanhaalde... ik vind die term in dit geval niet gepast. Ik kan niet praten over succes omdat ik met 29 andere twee maanden in de cel ben gegooid voor een vreedzaam protest. Met een celstaf van 15 jaar boven het hoofd. Aan de andere kant, omdat er heel veel aandacht is geweest voor onze zaak... zijn mensen ook gaan vragen, oké, okay, waarom waren die mensen daar? Wat zijn ze daar precies gaan doen? En daarmee is er ook heel veel aandacht gekomen voor uh, de risicovolle olieboringen... die Gasman vernichten in het Noordpoolgebied en daarmee ook andere oliebedrijven. Hoewel wel opvalt dat dat de eerste dagen was. Hè? Als je naar de berichtgeving kijkt, daarna ging het vooral over jou... Uh, over mannen, ubbels, over Rusland, Nederland-Rusland, Poetin, mensenrechten... en niet meer zozeer over, over het Noordpoolgebied... Kijk, ik heb wat er precies in de twee maanden is bericht... dat heb ik natuurlijk allemaal gemist. Ik was afgesloten van de buitenwereld. Um, wat ik wel heb gezien is... natuurlijk, uh, 90% gaat het over de zaak. Um, en dat het een farse was. Want het was nou eenmaal een politiek proces. Um, maar daarbij kwam ook altijd... oké, okay, waarom zijn jullie daar precies geweest? En uh, de reden dat we daar waren, heeft ook aandacht gekregen. Maar uiteraard niet zoveel als de zaak zelf daar nee. tegelijk. Heeft. Mannes Ubbels, als jij terugkijkt... zou je dan zeggen dat het een succesvolle actie is geweest van jullie? Jawel. Jawel, voor mij is het uh, uh, wel duidelijk dat we een hoop aandacht gekregen hebben. Misschien niet, niet uh, uh, precies over... over uh, Waarom we daar bezig waren. Maar ik denk dat dit gewoon heel lang door gaat spelen. Dat mensen zich ook af gaan vragen: van. van ja, maar waarom zitten die mensen daar en waarom zijn ze bereid zulke risico's te nemen? En ik denk dat dit gewoon nog. Uh, ja, dat dit een, gewoon een hele goede uh, start geweest is. Of boost voor, uh, voor onze campagne. En dat, uh, dat we er nog niet klaar mee zijn zo. En Volkskrantcolumnist columnist Bert Wagendorp... die schreef uh, vlak nadat jullie gearresteerd waren... het Pietje Belgedoe rond een Eiland heeft niks opgeleverd. Neem nou een voorbeeld aan Edward Snowden. Kennis en informatie vormt het enige tegenwicht... tegen de macht van staten en multi multinationals. Verkoop die boten get real, schreef. Imanis, kan je daar je enigszins in vinden? Nee. Al uh, moet ik uh, zeggen dat ik veel uh, respect heb voor Edward Snowden, maar ik, ik denk dat uh, het werk wat wij doen, uh, wij brengen natuurlijk wel iets aan het, aan het licht in, in de, uh, ja, de meest afgelegen uithoeken van de, van de wereld. En er is gewoon veel wat, uh, ja, wat anders niet aan het licht komt. En ik denk dat niemand had geweten van uh, Prere Slomnia als wij daar niet geweest waren. Dat en, is het Booreiland. Ja, dat, exact. Dat zeg ik toch maar even voor de zekerheid. De... Ja, sorry. Ja, Boorplatform. Uh, ja, Vaisa, uh, kan jij je daar iets bij voorstellen wat Bert Wagendorp zegt? Gooi het over een andere boeg. Doe het met kennis en informatie. Ik, ik begrijp het standpunt. Um, alleen als ik kijk naar... Ik, zit nu, ik werk nu twee jaar lang uh, als campagneleider bij Greenpeace... En naast acties doen we onderzoek. We praten met bedrijven. We lobbyen bij de overheid. Um, dat is ook onderdeel van mijn werk. En dat is allemaal nodig. Maar soms is dat niet voldoende. Soms moet je wel degelijk uh, actie uit de kast halen... om wat meer druk uit te oefenen. En als je ook kijkt naar de geschiedenis... Um, je bereikt je doel niet door een boze brief te schrijven... en nog een keer een boze brief te schrijven. Mensen brengen verandering... Um, door actie te nemen. Um, de mensen in Egypte hebben niet Mubarak van de troon verstoten... door een boze brief te schrijven of nog een leuke column... zoals sommige mensen doen in het krant. Dat is prima en dat is hartstikke goed. Um, maar vertellen hoe het zit is niet voldoende. En soms moet je daar naartoe gaan, daar waar het daadwerkelijk gebeurt. En als ik kijk naar 40 jaar Greenpeace en de historie... dan zijn dat wel vaak de momenten waarmee wij aandacht voor de zaak vragen... En ook in vele gevallen het verschil kunnen maken. Want Mannen je zei vorige week: geef me een paar dagen, dan wil ik naar Rusland het schip terughalen. Is er al een ticket geboekt? Nou, nee, en ik heb ook, volgens mij heb ik niet gezegd: naar Rusland. Dan wil ik het schip ophalen. Maar zou, ik zou het erg fijn vinden als hij dan eerst naar uh, uh, Kirkenes komt in Noorwegen. Dat is misschien ook prettiger dan in Rusland. Ja, nee, maar uh, zover is het. Uh, niet dat ik niet naar Rusland zou willen, hoor, maar ik denk dat een visum uh, een, uh, <lacht> een probleem gaat worden. Ja. Um, ja, zover is het nog niet, want er uh, gebeurt in Rusland uh, niets voordat uh, de Russische kerst voorbij is. En dat is uh, 7, 7, 8 januari. Dus uh, ja, waarschijnlijk dat het tot, tot eind januari uh, dat het schip niet, niet vrijkomt. Tenminste, dat is mijn inschatting. Het is nog een groot vraagteken. Uh, want onze zaken zijn gesloten, onze individuele zaken... Um, maar ik weet nog dat uh, een van ons, dat was Sini... de klimmer die op een gegeven moment aan uh, de hoofd van het onderzoekscomité... Torvinen, vroeg, oké, okay, onze zaken zijn gesloten. Dat was de dag dat wij getekend hebben voor de amnesty. Maar wat gebeurt er nu met het schip? In principe is er geen reden om dat vast te houden. Toen zei hij blijkbaar twijfelend tegen haar van... Mm, daar moet ik nog over, over nadenken. Waar ik wel om moest lachen toen ik dat hoorde... want ik dacht, daar gaat hij helemaal niet over. Dat wordt op een veel hoger niveau besloten. Ja. Um, maar ja, dat is een goede vraag. Er is geen reden om dat schip nog vast te houden. Goed. Dus geef het, schip, het Wellicht schip terug. naar Noorwegen en dan ja. Mannes Ubos, erop af. Dank uh, allebei dat jullie uh, bij ons te gast waren. Graag gedaan. Faiza Oelaas en Mannes Ubos, Dank. Ricky Kolen. Wij uh, hebben geluisterd naar het gesprek over Greenpeace. Uh, jij bent hier met Kok van Vuur en Bart Wijdman. Uh, samen met Leo Blokhuis, je man, maak je theatervoorstellingen. En jullie nieuwe programma heet Buitenstaanders. Heb je daar ja. iemand mee op het oog? Nou, eigenlijk hebben we daar mensen mee op het oog... waar in de muziek natuurlijk veel van zijn. Uh, mensen die durven uh, hun eigen weg te gaan. En uh, ook al is dat tegen de klippen op... of tegen de, de, de mode in. Uh, mensen die durven gaan... Voor, voor wat ze mooi vinden. En keuzes durven maken. Dus dat kunnen... Ja, ik geef vaak het voorbeeld van Anthony in de Johnsons bijvoorbeeld. Ik weet niet of je die kent, maar ja. dat is zo'n zanger... die zo anders is dan wij allemaal en helemaal uh, doet wat hij zelf wil. En ja, ik vind dat heel ontroerend als mensen dat durven doen. Dus het gaat over gaat dat soort dat mensen ook... die het verschil durven maken. Geldt gaat dat ook voor jezelf? Nou, ik ben... Uh, um... Ja, op een bepaalde manier misschien wel. Ik, ik, ik, ik ben natuurlijk niet heel zo, als, zo anders als Anthony bijvoorbeeld. Uh, ik zie eruit als Girl Next Door. Maar uh, ik, maar hoop wel, ik wel ga van... wel altijd voor wat ik mooi vind en wat ik belangrijk vind. En, uh, en daar gaat de voorstelling uiteindelijk uh, over. Ja. En we spelen natuurlijk liedjes van de, de CD die... Uh, mijn nieuwe cd komt uit, 6 januari, in, uh, in de Smet. En, uh, en daar spelen we dan met de, hele, met de hele band en de blazers die allemaal op de plaats staan. En in, in de tour doen we dat gewoon met Okobar en uh, Roel Spanjers. En wat gaan jullie nu zingen? We gaan nu uh, No Use Crying. Zo heet de cd ook, dus het is de, de titeltrack. No Use Crying. Ja. A tear fell this morning As I thought of the good old days I've had Somebody tell me I gotta know is this the end Cause I lost everything But it's no use crying No use crying No use crying When I was young And things were going my way Had I thought of the future I would not be in this shape today. Somebody tell me. I gotta know is this the end? Cause I lost everything. I have no friend. But it's no use crying. No use crying. No, use just cry. Opportunity never knocks twice. Here today, tomorrow's gone away, and then you lost everything. You have no friend. I'm trying to tell you it's no use crying. No use crying. No use crying. No use crying. Ricky Kolen en Okobar dank voor jullie komst en voor jullie optreden. Dank. Dit jaar is het uh, 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. Een verwoestende oorlog was dat. Met name voor de ons omringende landen Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië waar de oorlog ook nog altijd met veel aandacht herdacht wordt. Hoe zit dat in Nederland? valt mee, maar er gaat wel het een en ander gebeuren. Ik praat uitgebreid met Jacco Pekelder... historicus aan de Universiteit Utrecht. Welkom, Wim Klinkert, hoogleraar Militaire Geschiedenis... en ook voorzitter van de Stichting 100 jaar Nederland en de Eerste Wereldoorlog. Uh, meneer Klinkert, het begon allemaal met de moord op aardhertog Frans Ferdinand... in uh, 1914, ja, nee, ja. 28 juni. De aardhertog van Oostenrijk, kunt u ons even meenemen naar dat moment? Ja, dat, is, dat was de beroemdste mooie zomer van de 20e eeuw, denk ik. Het was een prachtig weer, dat was vakantietijd bijna. En dan wordt de troonopvolger van Oostenrijk vermoord... door een Bosnische nationalist. En was dat erg? Nou, Europa ging er niet voor zijn vakantie op zeggen. En uh, toch liep het op een gigantische oorlog En toch liep het helemaal uit. fout. En waar kwam dat door? Omdat de reactie van de verschillende landen... en de inschatting van hoe landen daarop gingen reageren... in de weken daarna, want daar gaat het echt wel wat weken overheen... Uh, de zaak volledig uit de hand uh, liep lopen. Wat eigenlijk door niemand op dat moment echt is gewild. De enige die misschien echt oorlog wilde was Oostenrijk tegen Servië. Maar geen wereldoorlog. Uh, en niet Duitsland, meneer Pekeler, want dat is mijn beeld. De Duitsers gingen er vervolgens hard in. Ja, nee, Duitsland wilde inderdaad wel een, graag een grote internationale crisis, maar een lokale oorlog moest het worden en niet een uh, wereldomvattend conflict wat jaren zou duren. Um, zij wilde heel Duitsland voelde zich heel erg klem zitten tussen verschillende bondgenootschappen, of, uh, dat zeg ik natuurlijk onhandig, tussen een groot bondgenootschap van drie uh, grote landen, Engeland, Frankrijk en Rusland was eigenlijk overgeleverd aan Oostenrijk, Hongarije... als enige min of meer groot land... dat de bondgenoot van Duitsland was. En dacht... we kunnen eens kijken... aan de hand van die crisis... Uh, naar de hand van die, uh, uh, door die moord... kunnen we eens kijken of die, die lui... Zeg maar, onze vijanden wel echt zo hecht... met elkaar optrekken... als ze doen voorkomen. Een beetje provoceren. Een beetje kijken van... zullen die Fransen die Russen wel steunen als het menens wordt? Zullen die Engelsen die Russen wel steunen als het menens wordt? Want de Russen die verbonden zich aan het lot van de Serviërs. Hè. Dus, uh... Wim Klinkert, dat klinkt niet als een, als een duidelijk aanvalsplan... met een duidelijk doel, behalve een beetje stoken in Europa. Nee, die waren er ook niet. Er waren ook geen duidelijke oorlogsdoelen, Omschreven oorlogsdoelen. Wat dat betreft is het uh, de oorsprong van de Eerste Wereldoorlog... volledig anders dan de Tweede Wereldoorlog, die zo lekker duidelijk is. Dat is deze dus helemaal niet. Uh, ook geen grote ideologische verschillen in die mate... als we die uit de Tweede Wereldoorlog kennen. En dat maakt die oorlog ook eigenlijk zo onbegrijpelijk. Um, omdat dit een, een crisis uit de hand loopt. De vergelijking die wel in later veel gemaakt is met de Cuba-crisis. Dat ging nog net goed. Ja. Staatsmanschap ja. heeft daar de zaak gered. En gebrek aan diplomatie en staatsmanschap heeft in 1914 de zaak Precies. niet in de hand gehouden. Ja, het drijft zo'n geval. En, en was er ja. veel animo onder de soldaten? En, en de, ja, Het was toen natuurlijk dienstplicht ja. nou, in de meeste landen ja. om de wapens ja. op te nemen. Uh, nou, minder dan we vroeger dachten. Uh, dus... Uh, Bekend zijn de foto's van enthousiaste menigtes. Soms zelfs inderdaad met de zwembroekjes aan. Hup het slagveld op? Ja, ja, ongeveer. Dan even die zwembroekjes uit, uit, omwisselen voor een uniform, maar inderdaad... Uh, dat blijkt allemaal toch al erg geconstrueerd te zijn. Uh, de media, uh, toen ook al misschien, uh, doken daar een beetje op. Uh, dus waar wel... Veel thema van deze uitzending. Ja, ja. Ja. Zeker, ja. zeker, zeker. Laten we de media eens lekker de schuld geven <laughs> van alles. Ja, uh, um, nee, de media, dus er waren grote pleinen wel... waar mensen zich verzamelden om bijvoorbeeld de laatste kranten uh, in ontvangst te nemen... en te kijken, wat is het nieuw, nieuws nu weer? Hè? Vooral begin dagen van augustus heb je achter elkaar ultimata... die dan leiden tot oorlogsverklaringen. Dus iedereen is wel gespannen. En dan om, uh, breekt er ook wel eens een sfeer van, van, van uh, ja, een soort euforie uit... als eindelijk het bericht daar is dat het toch vechten wordt... Hè? Maar als je verder ging dan die pleintjes, dan kwam je toch mensen tegen die, die zeer onzeker waren over de toekomst. En dat toch een grote anti-oorlogsbijeenkomst. En dat is ook, ook interessant. Ja. Ja, zelfs in Berlijn bijvoorbeeld, wat je misschien Duitsland had als een grote oorlogstoken neergezet. Nou, Duitse elite kan je dat misschien ook wel uh, voor beweren. Maar uh, veel normale Duitsers waren, zaten helemaal niet op zo'n oorlog nee, te wachten. En begonnen ook. ook te hamsteren bijvoorbeeld. Omdat je niet weet of je over een half jaar, uh, half jaar nog wel de goederen kan kopen... die je nodig hebt om te overleven. En dat is misschien Wim Klinkert ook wel gegroeid bij die mensen... bij die tegenstanders toen ze zagen hoeveel slachtoffers er vielen. Hè? Want hoeveel mensen zijn er omgekomen? Ja, het getal wat vaak op de eerste wereld al genoemd wordt is 10 miljoen. Dat is natuurlijk een ongelooflijk aantal. Of dat, uh, dan kom je bij getallen van een miljoen meer of minder... Dat, dat weet we eigenlijk ook niet precies 10 omdat we, miljoen is, is uh, al ja, nog, ook nog eens 7 miljoen burgers ja, is, uh, enorm. en die, die ja. verhouding is wel heel anders dan in de Tweede Wereldoorlog, dus ja. veel meer ja. soldaten uh, dan burgers. Het is dus wat dat betreft een, een verschil omdat de verwoesting van, van van burger van steden waar burgers wonen in veel minder mate het geval is geweest dan in de Tweede Wereldoorlog. Ja, net de uh, Belgische Iper, om een plaats te noemen die we natuurlijk heel veel verbinden met de Eerste Wereldoorlog worden al sinds 1928 elke avond de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog herdacht met de Last post. Traditionele geblazen laatste eer aan de gesneuvelden. Uh, dit moet als het aan de Ypenaren ligt eeuwig doorgaan. Wij zijn naar Yper gegaan, dat wil zeggen verslaggever Roel Pauw. En die ging daar naar luisteren. Laten we dat horen. In Vlaanderen is de Eerste Wereldoorlog levende geschiedenis die op steeds meer belangstelling mag rekenen. In Yper wordt de Menenpoort afgezet voor verkeer. De muren van het poortgebouw in de vorm van een triomfboog, Dragen de namen van duizenden Britten die in de oorlog zijn omgekomen en wier lichamen nooit zijn teruggevonden. Sinds 1928 worden ze elke avond klokslag 8 uur herdacht met een muzikaal saluut, een minuut stilte en vaak een kranslegging. Ik blaas al sinds 1984, dus volgend jaar is het 30-jarige blaas. Dirk van de Kerkhoven is een van de vijf klaroenblazers vanavond. Voor hem is het ongeveer de 7.000ste keer dat hij hier staat. Het is een minimale terugwaardering. Al de soldaten hier gevochten hebben en gesneuveld Af en toe kan er een naam worden geschrapt uit de muren van de Menenpoort. Dan is er weer een lichaam van een soldaat teruggevonden en geïdentificeerd. Elke keer dat dat gebeurt is een klein feestje. Maar Anton Verschoot, de oudste van het stel, heeft in de 59 jaar dat hij meeblaast nog iets veel mooiers meegemaakt. Dat er hier een soldaat was die uh, nog leefde en, en zijn naam stond hierop, Dat herinner ik me nog, ja. Dat herinner ik me nog. Nou, dat was dan voor één iemand gelukkig... dat hij toch nog uh, leefde. Een heleboel dus niet. Jacco Pekelder, elke dag gebeurt mm -hmm. dit, hè? De, elke dag de last post. Dat, dat zegt wel iets over de impact nog altijd op de Belgen. Ja, uh, in, in onze buurlanden wordt het allemaal een variant... van de Grote Oorlog genoemd. Hè. Belgisch natuurlijk of Vlaamse, de Grote Oorlog. Grand Guerre, de uh, Great War. Um, uh, Duits is eigenlijk niet zo. Eerste wereldoorlog of derde wereldoorlog. Uh, dus... Het heeft enorm veel impact uh, gemaakt. Um, je kan wel een verschil aangeven. Ik denk dat in Duitsland uh, uh, die Tweede Wereldoorlog... met die enorme vernietiging op Duits grondgebied... Hè, die bombardementen uh, nacht na nacht... en uh, op, op het laatste ook overdag van Duitse steden bijvoorbeeld... in de Eerste, Tweede Wereldoorlog, dat heeft toegeleid... dat die Tweede Wereldoorlog nog sterker uh, uh, in het Duitse gegrift staat. Want, die... want bij de Eerste Wereldoorlog was er minder schade... in, Eigenlijk... in wat toen uh, Duitsland ja, was? Ja, ja, je hebt... Op zijn hoogst een beetje, zeg maar de Saar, daar ben ik toevallig nu heel veel. Uh, Saarbrücken bijvoorbeeld was wel ontruimd en zo. Maar het grootste deel van Duitsland, daar heeft geen eigenlijk... En helemaal in het oosten ook, wat Russische soldaten, uh, aan het begin van de oorlog. Maar verder heeft er eigenlijk geen uh, buitenlandse soldaat op Duits grondgebied gestaan... voor het einde van, uh, dus voor 11 november 1918. Uh, later is Duitsland voor een deel wel bezet, hè, met name het Rijnland... Maar eigenlijk niet in de oorlog zelf. Heel raar natuurlijk. Ja. Dat, is, dat is heel anders dan dat Dat hebben Hitler, ze die, die handig gedaan zou ik, einde... ik bijna zeggen. Ja, <laughs> ja, ja. ja, Duitsland stond er eigenlijk relatief goed voor... aan het einde van de ja. Eerste Wereldoorlog. Uh, misschien ook wel de reden waarom. Uh, maar dan ga ik wel heel ver vooruit. Hoor. Maar dat bij de vrede van Versailles... Uh, de Fransen, of de onderhandelingen daarover... Dictaat van Versailles, eigenlijk, de Fransen enorm hoge eisen stelden aan schadeloosstelling, omdat zij, eh, Noordwest-Noordoost-Frankrijk, wel enorm vernietigd was. Ja. En ze dachten, ja, die Duitsers moeten die zijn nu er maar eens goed gaan mee wegkomen. Ja, ja, ja. Als je dan kijkt naar de Britten, hè, want daar uh, no lopen de mensen vaak, Wim Klinkert, met een uh, poppy op reverse. Ja. Ja, ja. Uh, ja, hoe zijn de Britten daar? Zo bij ja, voor... betrokken raakt dat hij dat nog altijd zo... net als de Belgen eigenlijk weer opnieuw ja. beleven met z'n Voor allen. de Engelsen is het misschien nog wel... het is een enorme traumatische ervaring voor de Britten. Uh, maar vreemd genoeg, als je kijkt naar de aantallen slachtoffers... het percentage doden, is de, zijn de Britten er het best van afgekomen. Ja. Vergeleken bij de Fransen, vergeleken bij de Duitsers... verre. Beter, minder slachtoffers. Maar de Britten hebben een heel andere traditie. Die kennen ook grootschalige oorlogen op het continent eigenlijk niet. Hebben ook geen dienstplicht traditie. Uh, zijn veel meer maritiem. Maar um, hoe waren ook... die Britten erin verzeild geraakt? Wanneer was het moment dat ze dachten: echt, nu echt, gaan we ook meedoen? Ongelofelijk gelijk, in ja. augustus 1914. Uh, en dan gaat het uh, eigenlijk om, om uh, formeel in de media, om het maar even op te zeggen, om het, het, het, het ondersteunen van België. België wordt, is gegarandeerd, de neutraliteit van België... is gegarandeerd door de grote mogendheden. Onder meer Engeland, wordt geschonden door Duitsland. Dus verdragsrechtelijk moeten de Engelsen wat doen. Nou, daar kun je over twijfelen of dat dan echt zo erg belangrijk is. Veel belangrijker voor de Britten was... om ervoor te zorgen dat de Duitsers... Uh, niet naar de kust kwamen. Dat de kust van het kanaal, van de Noordzee. Uh, dat daar Duitsers daar niet kwamen. Dat was een strategisch ongelooflijk belangrijk. In, heel lang in de Britse geschiedenis eigenlijk ja. steeds terugkerend ja. de Engels, fenomeen. De Engelsen hebben altijd een hekel gehad. als er één uh, mogelijkheid hegemonisch wordt. Hè, alles overheersend wordt op het Europese vasteland. En zeker met uh, 1900, 1910, 1920. die periode waarin Duitsland zo enorm veel economisch potentieel al tentoonspreidt. Dat land mag echt niet aan de overkant van de oorlog. Dan Noordzee komen, ze in, komen, uh, komen ze in de benen. Ja, ja. Uh, de, laten we nog even teruggaan naar Iper. Uh, de sporen van de oorlog die zijn dus nog overal zichtbaar daar. Uh, in de vorm van graven, monumenten, maar ook in de vorm van uh, wapentuig, zegt Roelpoul. Kijk, ik kan hem met je niet. Boer Marnix, de jager, schudt een projectiel heen en weer om te checken of het misschien een gasgranaat is. Normaal klotst hij. Het klotst inderdaad. En dat is een gasbom. Na bijna 100 jaar zit de dodelijke lading er nog steeds in. Dat is een vloeistof daarin. En dat is een bom, een omhulsel. En daarin zit een glazen fles. En die glazen fles breekt en dan ontsnapt het gas. En wat voor gas zit erin? Dat weet ik niet. Zijn akkers hebben nog veel meer souvenirs uit de Eerste Wereldoorlog opgeleverd. Een klomp roest in de vorm van een groot ei blijkt een handgranaten te zijn. En dat is wel even oppassen geblazen. En vooral door de roest, de pinnen kan door roest zijn dat de klepel een keer loskomt. En dan is het wel heel gevoordelijk. Ja. Ja, als de klepel loskomt, dan uh, is die, uh, slaat ons onsteker aan. En dan ontploft hij normaal. In de oorlogsjaren liep de frontlinie precies waar de jager nu zijn maisakkers heeft. Vier jaar, 100 meter vooruit, 100 meter achteruit. Ja, ja. Er is hier eigenlijk nooit veel treinwinst gebeurd. Er waren hier, evenwijdig met dat weggetje, ongeveer een viertal loopgraven... waar de Engelsen zaten en daarboven zaten de Duitsers. En wat er hier wel uh, veel gebeurd is... Dus hebben ze hier met uh, Britse mijnwerkers onder de Duitse stellingen gedolven. Tunnels. En volgestopt met explosieven. Naast dat monument, mm -hmm. hè, daar is een waterput. Maar dat is eigenlijk een typische mijnkrater. En in dat bos zit nog vol met mijnkraters. En dat zijn allemaal explosies van onderuit gebeurd. De aanleg van dit soort fighting tunnels ging vaak mis. Ze liepen vol water, storten in... ...werden gebombardeerd of de explosieven gingen te vroeg af. Het monument waar de jager het over heeft is een witstenen kruis... ...dat de plek markeert waar twaalf leden van de 177ste Tunneling Company hun einde hebben gevonden... ...in hun zelfgedolven graf. Ho, doet hem nog wat. Ja, ik ben hier geboren het getogen en we zijn ermee opgeroeid. Die verhalen, ja, dat spreekt tot wel een verbeelding. En dat pleit altijd tot een bepaalde nieuwsgierigheid. Wat er hier eigenlijk nog gebeurd is. En aan de telefoon heb ik nu Hendrik van Damme. Voorzitter van het Algemeen Boeren Syndicaat. De Vlaamse landbouworganisatie. Goedenavond meneer van Damme. Goedenavond. Vinden boeren nog vaak bij u in de buurt? Of misschien bij u ook wel iets op het land? Bijvoorbeeld een handgranaat zoals we net hoorden. Het gebeurt zeer regelmatig als men aardappelen rooit of suikerbieten rooit: dat men oorlogstuig mee op de machine krijgt en uh, zo mee in de loods krijgt, natuurlijk. En heeft u dat zelf ook regelmatig. wel eens iets gevonden? Uh, zelf, ja, bij graafwerken heb ik al uh, een paar keer ook een, een obus gevonden. Ja, niet ontplofte granaten, feit ja. ja wat doet u daar regelmatig. dan mee? Uh, dat bellen wij de iets van, uh, van het Belgische leger. En die komen dat een paar dagen later op. Ik. Dat is geen enkel probleem. En nu wil de Vlaamse regering de voormalige slagvelden in de Vlaamse Westhoek laten opnemen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ja. Ja. Wat zou dat betekenen voor u en de andere boeren daar? Dat zou betekenen dat het landschap zoals het vandaag erbij ligt, volledig zou moeten bewaard worden in de vorm zoals het vandaag gekend is. Bij de Britten, bij de Belgen en bij de Vlamingen in ieder geval. En dat vinden wij eigenlijk ja, een verkeerde zaak, uh, omdat dat ook de mensen, de landbouwers zelf, beperkt natuurlijk in mogelijkheden en in uitdaging van hun bedrijf. Uh, men spreekt over het, het uh, beschermen als werelderfgoed en dat valt natuurlijk in dat bepaalde verbouwingen of nieuwbouw zelfs niet meer zou kunnen op landbouwbedrijf. Want heeft u plannen die daardoor uh, doorkruist worden... Ik zelf niet, ik woon wat verder af van de frontstreek. Ik woon in Oostende, dat is toch al een, een, een dertigtal kilometer af van de frontstreek zelf. Maar ik ken verschillende mensen, onder andere meneer de Jager, die je net gehoord hebt. Uh, ja, die ken ik persoonlijk ook. En die mensen, ja, die worden daar dagelijks mee geconfronteerd. In, in Vlaanderen heeft men een vorm van uh, ruimtelijke ordening. En uh, vandaag heeft men al verschillende in de frontstreek aangeduid als ankerplaats. Dat is een eerste stap naar een volledige bescherming als erfgoed. En kunt u en zich, er... kunt u zich ja. daar wel iets bij voorstellen... als je bedenkt hoe het allemaal nog leeft in, uh, in Vlaanderen? Ja, heel zeker. Ik ken mensen die familieleden hebben, die gestorven zijn... Uh, terwijl ze op het veld ontwerpen waren. Een, een, een rotorkopweg, die, dat is een machine die achter de tractor hangt... om de grond fijn te leggen, om het zaaibed klaar te leggen... en als zo'n gansgranaat, zoals meneer Jaar daarnet omschreef... Uh, als die gansgranaat in zo'n machine terecht komt bij die ontploft, ja, dan is dat zeer dikwijls met de auto gebeurd al uh, de vorige jaren. En, en... dat blijft leven, zeker bij de landbouwers, blijft alleen. leven. En zou u ja. een goede middenweg weten tussen heden en verleden? Ik denk dat de beste manier van het landschap bewaren zoals het is, uh, gewoon het landschap laten verder bewerken door de landbouwers. Dat dat de beste manier is om het landschap te bewaren. En, en er heeft niemand baat bij uh, dat men bijkomende beperking gaat opleggen. Uh, iedereen die woont in de streek, die is zo respectvol naar hetgeen gebeurd is in de periode 1418, uh, dat men daar zelf eigenlijk geen brande partij is om er iets aan te veranderen. Uh, dus een, een volledige bescherming is volgens ons. Helemaal, uh, ja, veel te gaan. Hoe dank uh, meneer Van Damme, Hendrik Van Damme... voorzitter van het Algemeen Boeren Syndicaat. Uh, Wim ja. Klinkert, het geeft wel aan hè, hoe, dat, hoe dat nog leeft zo in België. Ja, in Vlaanderen. ja als je in die streek bent, dan uh, ja, je, overal waar je kijkt... of je zit in Brits Britse of er liggen uh, granaten aan de kant van de weg. En uh, in, die hele, in die hele streek, dat is een deel van dagelijks leven al honderd jaar. Ja. Ja. Anders dan hier, uh, Roel Pauw, die ging... In Ieper ook kijken in het Vlaanders Fields Museum, waar hij zag dat ook Nederlanders, ook al waren wij natuurlijk neutraal, daar komen we zo over te praten, dat hij op diverse manieren met de zuiderburen meeleefde. Uh, Frederik van der Wieren, medewerker van het museum, liet hem daar een treffend voorbeeld van zien en horen. Het museum beschikt al over een indrukwekkende collectie, maar nog wekelijks komt er wat bij, in de vorm van schenkingen. Voordat het nieuwe museum er was, was dat twee per week. Maar nu mag je zeker zeggen dat het bijna elke dag één is. En af en toe komen er ook spullen uit Nederland. Ik weet niet of je het verhaal van de oorlogsmeters, Marine de Guerre, weet. Dat zijn eigenlijk vrouwen die eigenlijk correspondeerden met soldaten. Voor morele steun. En zo is daar ook de 21-jarige Lien Popta uit de Roelof Hartstraat in Amsterdam. Monsieur Jean... Mauricens. Zij schrijft brieven aan corporaal Jean Mauricens en die is daar erg blij mee. Hoera, eindelijk uw goede en reeds zo vurig verlangde brief en mijn bezet gekregen. Dank duizendmaal dank voor zulke lange brief, welke me uitermate veel vreugde heeft verschaft. Jean doet lange tijd dienst als verpleger in een militair hospitaal in Frankrijk, ver van de frontlijn. Dus was het. Af en toe loopt hij een griepje op. Dat is het grootste ongemak en daar schrijft hij ook over. Wel moet hij het stellen zonder Maria, zijn geliefde. Maar gelukkig is daar Lientje uit Amsterdam. God vond mij een zusje, waardig mijn verre bruidje te vervangen gedurende het lange afscheid. Die hem opwakken zou in mijn ogenblikken van droevige mijmering en verkropt harteleed. Hartelijke groet, je hans toegenegen oorlogsbroert Jean. De soldaat die schreef naar zijn oorlogsmeter. In april 1916 denkt, hoopt Jean dat Nederland zijn neutraliteit zal opgeven. Naar ik in de dagbladen zag, enige dagen geleden, komt er beweging in Nederland. Hoe vurig wenst iedereen hier dat die frisse Hollandse troepen samen met ons zouden werken om dit hatelijke Duits militarisme de genadeslag toe te brengen. De oorlog sleept zich voort. En de brieven aan Lintje komen nu vanaf het Belgische front. We hebben gekeken of er hier ook tussen zitten van de vrouw naar de soldaat. Er is één brief bewaard gebleven van Lintje Popta zelf, van 14 november 1918, een paar dagen na de wapenstilstand. Hoe heerlijk klinkt toch het woord vrede? God dank dat nu eindelijk geen mensenlevens meer worden geofferd. Welke een heerlijke toekomst ga je nu tegemoet, mijn beste jongen? En wat zullen uw ouders gelukkig zijn? Maar waar zit je toch? Ik begrijp er niets van... dat ik sinds 11 september niets van je vernomen heb. Ik maak me ongerust over je. Anders krijg ik zonder markeren bericht en nu wacht ik te vergeefs. Op een zwart omrand briefje geeft vader Henry Mauricens het antwoord. Op 29 september, terwijl hij bezig was met een gewonde makker te verbinden... is hij door een kogel in het hoofd getroffen. En zonder nog een woord te kunnen spreken is het leven hem ontvlogen. Jean had zelf ook rekening gehouden met deze afloop. In geval het noodlot wil dat ik sneuvel... wilt u, lintje, dan mijn Maria zoveel mogelijk troosten. Wil u haar dan schrijven dat haar Jean gevallen is op het veld van eer? Dat hij haar dierbare naam murmureerde... terwijl hij zijn bloed, zijn jeugd, zijn leven heeft gegeven... voor haar verlossing en voor het geil van het vaderland... Lien Popta uit Amsterdam. Bijna had ze jean Mauricens door de oorlog gesleept. In naam van ons allen kwam ik u onze beste dank aanbieden. Vooral het goede dat gij voor onze dierbare zoon gedaan hebt. Om enig pakjes tabak en sigaren heb gij hem gezonden. En hoe gelukkig was hij tijdens als hij van u een schrijven ontving. En hij zou u na de oorlog persoonlijk trachten te bedanken... Toch, dat geluk is hem niet gegund. Vanuit uh, Iper dit verslag. We praten over de Eerste Wereldoorlog. Uh, Jacco Peekader, uh, uh, brieven uit Nederland. Mm -hmm. uh, ze wachten ook op frisse troepen uit Nederland, maar die kwamen niet. Want uh, wij, wij bleven neutraal. Wij bleven neutraal. Uh, Nederland uh, had zich steeds sterker zeg maar, op een neutraliteitshouding uh, uh, vastgelegd... Uh, uh, had het ook duidelijk uh, aan het begin van de oorlog laten weten aan de andere mogelijkheden dat er geen kans eigenlijk was, dat Nederland geen enkele wil had om uh, zich te mengen in het conflict, maar had ontzettend veel moeite ge gehad om dat door de jaren heen ook voor elkaar te uh, krijgen, dat de anderen dat ook bleven respecteren. Of je kan eigenlijk wel zeggen dat het niet altijd werd gerespecteerd. Uh, de Engelsen hebben bijvoorbeeld vrij veel Nederlandse schepen uh, geconfiskeerd. Uh, onder mom uh, soms ook niet helemaal ten onrechte maar vaak uh, uh, met de smoes zeg maar met de, dat, dat wij uh, Duitse, uh, uh, ja, Duitse oorlogsinspanning met export of import van goederen uh, um, op peil op, op, uh, hielden en uh, uh, van de andere kant, ja, waren de Duitsers ook wel eens uh, um, um, bezorgd of wij niet uh, de Engelsen zouden, te hulp zouden schieten? Nee. Dat maakt het heel moeilijk. Wim Klinker. Je kunt zeggen dat de Nederlandse neutraliteit eigenlijk in het belang was van zowel de Britten als de ja, Duitsers. Ja. Maar aan de andere kant, dat dus hoe die neutraliteit precies vorm moest krijgen, dat dat door allerlei druk van die landen werd, uh, uit Nederlandse handen werd gehouden eigenlijk. Maar dus... wacht even, want het was belang voor beide landen. Voor beide, omdat ja. de een bang was dat, dat Nederland. Uh, zouden... Ja, het is Trekken. voor de Duitsers was het heel interessant om Nederland als neutraal gebied te houden. Waardoor de oorlog in Frankrijk eigenlijk beschermd werd op de flank. Op de zijkant ja. door dat neutrale Nederland. Omdat de Engelsen daar niet zaten. Voor de Engelsen. Uh, um, was het belangrijk dat er geen Duitsers aan de kust, aan de Noordzee ja, dus kwamen. Dat was een buffer voor was allebei. een soort buffer ja, voor beide. Ja. Uh, maar daar zitten wel veel maren bij. Het, het werd voortdurend geschonden, die neutraliteit, door vliegtuigen, door schepen. Uh, dat, dat gebeurde. En er werd druk uitgeoefend. De Engelsen hebben hele harde druk op de Nederlanders uitgeoefend om niet te veel te exporteren naar Duitsland. Ja, Want ja. dan zou Nederland de Duitsers helpen, ja. uh, bijvoorbeeld met voedsel. Ja, en men dat zei dat ook dat de Duitsers. In eerste instantie wilden ze ook via Nederland hadden ze willen trekken. Maar dat hebben ze geschrapt. En ze zijn alleen via dat arme België gegaan. Um, omdat ze eigenlijk die um, um, luchtpijp van de Nederlandse uh, economie. Uh, en de Nederlandse uitgang naar de wereld. Hè, de, in feite Rotterdam, Amsterdam, de grote havens nodig hadden. En is Nederland er economisch beter van geworden in die jaren? De, de, de, Nederland heeft het heel ja. goed gedaan. In de eerste ja. een, aantal, een aantal onderdelen van de Nederlandse economie. Later niet. De jaren 17, 18 zijn, zijn slechte jaren geweest. Met, uh, met rantsoenering, met distributie, met, met, ook met hongeroproer. In Amsterdam bijvoorbeeld, in de grote steden. Maar dat had ook te maken met de export die Nederland toch ook volhield. Ook omdat het belangrijk was, omdat er heel belangrijk import tegenover stond. Ja, bijvoorbeeld ja. voor steenkolen. Ja. En Nederland te weinig had en dat moest uit Duitsland komen, maar er moest wel wat tegenover ja. staan. De, de, de, dat, dat was wel belangrijk dat Nederland dat, uh, dat deed. Daarom was het voortdurend schipper met allerlei belangen. En dat heeft de Nederlandse regering uiteindelijk er goed van afgebracht. Als de oorlog langer had geduurd, weet je niet of het nog gebleven was. Maar uh, dat, dat is toch een prestatie die ondanks alles wel geleverd is. We hebben hier uh, geen slagvelden gehad. We nee. hebben hier ook geen grote herdenkingen nee. gehad. Nee. Uh, komend jaar wordt daar wel aandacht aan besteed. Wel, ja. uh, want Wim Klinkert in het kort, hè, wat, wat gaat er gebeuren komend jaar? Of kunt u daar één of twee dingen uitleggen? Ja, in ieder geval is de, de plaats van Huis Doren in dit geval heel belangrijk, want daar komt een, uh, ja, een, uh, een museum voor Nederland in de Eerste Wereldoorlog, wordt geopend in september. Dat is heel belangrijk. Dus, dat, dus we zijn heel blij mee dat dat uh, door uh, de en regering is En dat omdat de Wilhelm uh, de tweede ja, daar de, uh, in ballingschap is gegaan. Wilhelm heeft daarin uh, gezeten na in zijn, uh, na, na zijn uh, aftreden. Um, en bovendien uh, gelukkig dat de media ook wel uh, veel aandacht voor dit uh, hebben, de VP zal een documentaire gaan uitzenden over de Eerste Wereldoorlog. Er komen veel publicaties. Er zijn ook heel veel lokale initiatieven... zeker in het zuiden van Nederland, uh, samen met de Vlamingen. Um, maar wat, uh, Huis Huisdorens zal de komende jaren het centrum zijn... van de herdenking in Nederland en uh, de Eerste Wereldoorlog. En dat is toch wel een heel nieuw fenomeen. Ja. ja. En Jacob Pekelder, is dat, is dat een goed idee terecht? Dat het hier in Nederland uh, ja, ja, meer herdacht wordt in ieder geval komend jaar? Uh, het is op zich wel een tijdje aan de gang onder vakhistorici... en onder heel veel mensen met liefde voor geschiedenis. Die hebben al ontdekt dat de Eerste Wereldoorlog... een hele belangrijke periode heeft gevormd in de Europese geschiedenis. Lange tijd waren we in Nederland ons daar niet zo van bewust. Omdat we inderdaad in de schaduw de tweede hadden gestaan. Ja. Ja. Exact. Ja. Ja. Dus ja. het is erg goed dat dat nu nou, We passen ons weer een beetje wordt. in de Europese geschiedenis ja, aan. Ja, kan je het zeggen. Het ja. is ook interessant ja. te kijken hoe wij in die hele bijzondere omstandigheden... van 1418 als, ja. als land hebben gefunctioneerd. En ja. hoe heel Nederlanders daarmee om zijn gaan. En dat verschillend. het toch invloed had op de interne, ook politiek ja. in Nederland. Ja. Dat we een democratie zijn geworden in die tijd. heeft uh, toch met die oorlog te maken. Ja. Het Vlaanderse Field Museum... in in, uh, Iper, hè, waar we het net over hadden, verzamelt uh, onderwerpen uit de Eerste Wereldoorlog, spullen die mensen nog thuis hebben liggen. Wij nemen daar uh, bij het oog ook alvast een voorschotje op. Heeft u herinneringen of objecten die te maken hebben met de Eerste Wereldoorlog? Deel dat met ons op onze Facebookpagina, facebook.com slash oogopmorgen. Dan plaats u foto's, schrijf uw verhaal. Het kan dus ook naar dat uh, museum in, uh, in Vlaanderen. Ik dank u beiden. We zijn benieuwd wat het uh, allemaal gaat brengen. Wim Klinkert, Jacco Peekelder. Heeft u zelf iets waarvan u zegt dat is leuk voor dat museum? Ik heb wel een aantal leuke dingen thuis. Ja, ja. Noemt er een? Uh, Ik heb een Eerste Wereldoorlogspel. Een soort ganzenbord. Maar dan uh, met, met, met, die het over de oorlog gaat. Ik, ik heb Nee, niets. niets. Goed. Een heel jaar de tijd. We hebben ja, in vlaanderen. vlaanderen ook vast uh, wat te vinden. Jacob Pekel, een historicus aan de Universiteit Utrecht. En Wim Klinkert, hoogleraar Militaire Geschiedenis. Uh, wij trapten de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Nederland af. Morgen Thijs van de Brink. Goeienacht. Vrienden.